Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Bernard Hobbe en Gerrit de Groot. En vanavond hebben wij een gelegenheidspresentator, Norbert de Vries, omdat de andere mensen, uh, ja, die waren bezig met andere zaken. En de techniek is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. De Fanaat Van Godse Kringen, gepresenteerd door Bernard Robbe en Norbert de Vries. Norbert, welkom. Dankjewel. En we hebben een aantal interessante gasten, aantal slechts twee, maar die hebben genoeg te vertellen. Dat zijn Rian Bedaf, die is secretaris van de Hobby Shows, over het werk van deze bloeiende werkplaats voor gepensioneerden, en Bart Aarts over de musical Petticoat van het Spottheater. Maar we gaan eerst altijd eventjes een rondje wat was er in het nieuws doen. En dat mag lokaal, internationaal, het mag alles zijn. Maar als het maar een nieuwtje is, wat leuk is voor de eter. Bart, heb jij iets te melden? Nee, ik, heb, nou, ik, heb, ik ben de afgelopen weken eigenlijk alleen maar met petticoat bezig geweest. Dus ik merk, ik merk heel weinig op het moment... Er zijn meer dingen die ik opval. Op het weekend hebben we schitterende evenementen in het dorp gehad. Er is van alles te doen geweest. Iets te veel eigenlijk. Heel ja, te veel. Is te veel. Dat, ja. dat viel mij heel erg op. En voornamelijk dat het niet... Het, het hangt niet samen. Het staat allemaal los van elkaar. In plaats van dat ze de krachten met elkaar bundelen. En dan kunnen ze veel meer bereiken dan dat op dit moment uh, gebeurt. Zeg maar. Maar zou dan nou de cultuur van Theo Tak niet een taak in hebben? om dit is op een goede manier te coördineren. Want ik heb ook lang genoeg als voorzitter van het Heem in de contactraad gezeten. En uh, er wordt overal over gesproken. Maar <laughs> over intensief samenwerken. Nee, daar moet het toch een keer van komen. En eigenlijk zouden mensen op een bepaald tijdstip moeten aangeven. Dan zijn we iets van plan. En dan zouden we een soort... Uh, ja, Regelaar of coördinator moet hebben die dingen coördineerd en in data uitzetten en contact zoeken met zeg maar, degene die het organiseren Maar er gebeurt dus niet of onvoldoende. Ik denk dat het niet gebeurt zelfs. Ja. Ik denk dat je weet, de vaste evenementen weet je ongeveer wanneer ze elke zijn. Maar ik denk dat je met elkaar ook moet kijken van wanneer zijn we met elkaar wat van plan. Ja. Dat je het kunt verspreiden ook over het jaar heen of ja. eventueel de kracht samen kunt bundelen. Ik denk ja. dat de contactraad daar een goede rol in zou kunnen spelen, maar ik zie ook een rol voor de gemeente wegleggen. De Kijk, de hoe... Iedere evenement moet een vergunning aanvragen. Ja. Dus daar heb je toch het centrale punt al, waar ja. al die soort dingen bij elkaar komen. Ja. Dus als je overkoepelend iets wil doen, dan ligt je bron om te beginnen met de mensen contact op te nemen en te weten wat er, wat er allemaal ja. speelt. Ja, ik denk dat de gemeente dat niet op zijn weg vindt liggen. Die zullen misschien, hoe heet dat, lezersrechten of, of, of vergunningen afgeven, maar. Uh, het artistieke zeg maar, gedeelte zullen ze aan de andere overlaten... en ook de manier waarop het georganiseerd wordt. Maar ook in de regio wel... is er ook van alles te doen. zou dus we zouden we wel de informatie beschikbaar kunnen stellen. dan van? heb je de eerste stap natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar inderdaad, regionaal zijn er ook heel veel evenementen. Ja. September is gewoon een erg drukke maand ja. met die soort dingen. Tilburg, ik weet niet hoe de Open Monumentendag... Heb jij er iets van gehoord? Nou? Is het goed, goed, goed verlopen? Ik ben daar geweest. Is uh, ja. het de moeite waard. Ja, was... En met veel bezoekers. Dat viel, viel tegen. dat viel niet mee. Ah, uh, ik ah. had gehoopt op meer bezoekers. Maar op zich was het een heel mooi programma. Het ging over... Het, het, het centraal stond eigenlijk... Uh, de, de kapel, kapel uh, Hill. bij Mill Hill. Die ja. is... Uh, gemeentelijk monument. Hè? Gemeentelijk monument. En dus, uh, precies op die dag... Was, dat was dus gisteren... Precies uh, 62 jaar eerder uh, ingewijd. En... Uh, ja, mijn nieuws... Is een beetje treurig nieuws. In de nacht van zaterdag... ...op zondag, dus de dag voor de Open Monumentendag... ...zijn er weer onverlaten daar bezig geweest... ...om daar koper van, uh, van, dat, van die kapel af te halen van de dat dag. Al? Ja, het is weer buiten gewoon treurig dat. dat En dat is onlangs al een keer gebeurd. Ja, ja, ja. En dus, uh, in ik de dacht tegen dan... daar, bedoelde, maar het is dus... Nee, nee, het is dus het... Uh, ja, precies nah. op de dag tevoor, tevoren is het dus ook nog een keer gebeurd. Uh, het is om moedeloos van te worden... Jezus Christus. Ja, ik ja. meen dat er binnen ook dingen weggehaald waren. Nou, je, het, wat ik hoorde. Ja, dat, ja? dat, dat, dat kan zijn. Maar wat wel, wat wel weer mooi nieuws was... is dat er een heel mooi nieuw hek is uh, aangebracht... Uh, voor die kapel. Dus bij de ingang van die kapel. Um, de, daar heeft heel lang geen hek in gezeten. En dus, ja. Het is echt werkelijk een heel fraai hek, wat nog helemaal ontworpen is Smeetijzerhek. Smeetijzerhek oh, door. smeedijzeren ja. hek? hek, door Joop Bedoot destijds nog ontworpen. En oh. nu onlangs gemaakt door de firma Brok. En is het gesponsord door de, de, de Smit, ja. onze ja. lokale ja. Smit ja, ja. aan, aan de Thijvoortse baan? Hij oh. heeft een geweldig uh, stukje vakwerk afgeleverd. Oh, Heel sympathiek. Ja. Heel sympathiek. Oh, zo. We waren met het nieuws bezig, Bart, maar dit was jouw nieuws. Nou, de, verder is het, ja, ik heb eigenlijk weinig meegemaakt. Dat zijn ja. dingen die mij opvielen. Ja. Het viel mij vanmorgen ja. op dat er weer voor de zoveelste keer een hennepkekerij opgerold was. Uh, ja. In de Bergstraat, weer in de Bergstraat, dat viel me wel op. In de Bergstraat? In de Bergstraat woon ik. <laughs> ja, Daar ik dacht er ik. Ik al meteen, en dat zou wel bij zijn. <laughs> oei, oei. Dus, maar, uh, ik heb er niks, niks van gemerkt, hoor. Oh, het niks niks. stonden in een kelder. En in, in de tuin stonden de plaatjes. Dus, uh. ja, nou, vanmorgen. Nou, oh, Nou, dat is, dat is voor mij ook weer een nieuwtje. Nou, wat had uh, jij nog meer nieuws? Of, uh? nou ja, vanmiddag was de uitvaart van Harry Schuurmans. Ja. Uh, die vorige week plotseling overleed. Een zeer indrukwekkende bijeenkomst. Zeer druk Jan Pas in de theaterzaal. De theaterzaal zat ja. helemaal vol. dus ik, ja. ik weet niet hoeveel mensen erin kunnen. Ik denk een 300. 400? ja. Nou. 382. Oh, 382. O, kijk, 382 ja. Nou, ik, nou, nou de, de, de deskundige. De en die zat bijna Bijna zoveel geweest zijn. Want het zat bijna helemaal vol. En het uh, was zeer indrukwekkend. Goh. Ja. Triest, hè? Van, van ja. Dit, uh, ja. Ja, 68 jaar. Hè, en dan met een ene keer is het voorbij. Ik vind het heel... Ja, nou ja. Het is te gek voor woorden. Dat was geen prettig nieuws. Uh, Rian, had jij nog nieuws? Ja, wat mij afgelopen week opgevallen is, en dat is ook niet zo prettig nieuws, dat was uh, het bericht dat uh, Joop Brekelmans overleden is. Mm -hmm. Joop is toch een, denk ik, een icoon van VOAP. Ja, een man die 64 jaar lid is van een vereniging, moet je je voorstellen. 64 jaar, 22 jaar voorzitter geweest. Tjie. Dan zeg je bijna, ja, dat is de vereniging. Ja. En ik kan me goed voorstellen dat dat uh, bij zo'n vereniging hard aankomt. Dat is toch vrij plotseling geweest, al was hij al wat op leeftijd. Hij was nog volop actief. Ja, ja. ja ik denk dat het voor op een verlies is. En uh, ik denk dat het terecht is dat hier toch even te sprake komt. dat ook die man uh, ons verlaten heeft. Ja, ja, ja, ja. Hoe oud was hij? Jorik, ja, in de 80 in Exact exacte leeftijd dat weet ik ja. niet. En ja. was de man nog regelmatig op de, op de velden te vinden? Ja, het houdt allemaal bij. Hè. Maar goed... Even kijken, dan heb ik nog een paar nieuwtjes uh, gevonden. Een, een, een, dit is een redelijk recent nieuwtje, maar ik heb het al enige tijd terug doorgekregen. Maar ik weet niet of de luisteraars het inmiddels weten. Uh, dan kijk ik ook even naar Stefan. Er zijn ook twee uh, nieuwe log me medewerkers uh, begonnen. Twee nieuwe programmamakers. Sanne van den Brand. die heeft kennelijk op woensdagavond van 8 tot 9 haar programma Breek de Week. En Paul Stoutenberg op donderdagavond van, 10, van 8 tot 10 met Muziek Plus. Dat is toch wel aardig hè? Dat is toch een stukje nieuwe programmering. Dan had ik nog uh, lang geleden al gekopieerd, uh, het van 9 juli, de kermis goorden nog steeds punt van discussie. Toch weer de kermis. En de motie van vorig jaar bepaalt dat de kermis niet meer op het van de Hoge Dorplijn komt te staan. En eigenlijk uh, zegt Mark van Oosterwijk van het Pacht, die kermis moet gewoon terug. De wethouder kijkt er positief naar, zo beloofde hij. Nou, inmiddels is het wel bekend. Niet alleen de Placht die dat zei, hoor. Ja, ja, er waren ja, meerdere partijen ja. die dat zeiden. En uh, het is wel een beetje een volop in discussie nu, want de kermisbond uh, heeft weer, uh, is weer van mening veranderd. Die waren eerst ook voor verplaatsing van de kermis naar het centrum, maar die komen daar nu weer op terug. Die komen erop terug? Ja, ja, oh. dat is. Uh, nou, dat wordt een, uh, een ja. gejojo, want er is maar door, momenteel wat onderzoek gedaan naar de, het feit van, ja, wat, wat ja. is nou wijsheid? Ja. Ja. Hè? Ja. Daar is het uh, Riante bedrag voor uitgetrokken van uh, bijna 11.000 euro. En ik heb er ook nog eens een stukje over geschreven. Ik denk, moet dat nou, dat moeten ze toch zelf kunnen beslissen. Maar ja, kan ik wil me toch op safe spelen en uh, kunnen zeggen tegen de achterbannen en tegen de bevolking, we hebben het voorgelegd aan de deskundigen. We zullen gewoon even afwachten wat er uit gaat komen. Dan had ik ook nog uh, genoteerd, uh, motie tegen doorsteek Oranjeplein nog in beraad. Maar ik, van van jou, Norbert, dat het of niet volgens mij, doorgaat. Volgens mij is dat, uh, definitief. niet. De is het al een ja, gepasseerd station? Ja. Dus dat is, een, uh, dat is inmiddels besloten. Nou, er zijn ook nog, ook alweer in juli, juli begin juli, wat bomen vernield, uh, haagbeuken in de Henri uh, Dunantstraat, Driesche zaak. Maar het artikel sluit met het, het geval staat waarschijnlijk op zichzelf. Er zijn geen andere gevallen bekend van vergiftiging van bomen in Goorlen. Ook te gek voor woorden. Nou, en dan een artikel van begin juli. Goorlen staat uh, met de armen open. Oftewel bedrijven of mensen die iets willen ondernemen in Goorlen worden ...met open armen ontvangen in het gemeentehuis. En voortaan is het antwoord ja, mits in plaats van nee tenzij. En ook... Al dus uh, het artikel op het gemeentehuis wordt een cultuuromslag gemaakt. er moet meer nog dan nu een aantrekkelijke gemeente zijn om te werken en te wonen. Nou, deze is het allebei vind ik. En dan als laatste nieuwtje nog. Uh, dat is redelijk recent van 12 september bij ons. Ofwel, dat is de naam geworden van het café in de Frankenhal. Amarant Groep is in september gestart. Op 1 september met de exploitatie van de Horka-ruimte bij de Frankenhal aan de Frankische driehoek. En de naam bedacht is bij ons en ze huurden uh, de gelegenheid van de woonstichting Lijfstromen. En bij ons is een leerwerkproject waar zes cliënten van de Amarant Groep onder begeleiding aan het werk gaan. Dus het is een leuk initiatief. Dus ik hoop dat het, uh, de horeca zeg maar, business dat toch een lang leven beschoren is. Want er hebben al verschillende mensen ingezeten en het schijnt toch maar niet te lopen of van de grond te komen. Of op de een of andere wijze te mislukken. Jammer. Dus ik zou zeggen Amarant veel succes. Nou, dat waren de nieuwtjes. En dan zullen we eerst naar de onderwerpen gaan. Rian, we gaan met jou als eerste beginnen. Rian Luisteraars is secretaris van de, van de hobbyshows, ook alweer geruime tijd. En er stond uh, een paar weken terug een uitgebreid artikel in het Gordes Belang, geschreven door Norbert. Leuk artikel Norbert, zeer uitvoerig. Al twintig jaar aan de weg timmeren. Voor mij was nieuw dat destijds Jan Mes die uh, zaak uh, gesticht heeft, of althans ja, heen opgezet. Dat was voor mij compleet ik ben, nieuw. Ik ben daar getuige van geweest, van de eerste gesprekken daarover. Um, destijds werkte ik bij de gemeente Goorlen en hadden regelmatig overleg met het uh, bestuur van de stichting Antenne, waar toen uh, Jan Mes voorzitter van was. Ja. En ook de, de drijvende kracht eigenlijk achter die stichting. En ook de bedenker eigenlijk van die stichting. En ook de naam ja, van die stichting ook de naam is ook van hem. En, <coughs> en, en, wie, en wie was dan chef Poos? Want die wordt ook genoemd in het stuk. chef Poos. chef Poos. Uh, of het is Jan Mes en chef Poos. Ja, je kent chef Poos toch wel? Van uh, Rior. Van Maltes om Ik heb Ik heb er niet direct een hoog bij. Nou ja. Nou. Goed. Goed. Um, Jan Mest heeft in die gesprekken met de gemeente meermalen aangekaart dat het toch nuttig zou zijn dat er in Goorlen een voorziening zou komen voor mensen die graag met de handen werkten ja. en, en, en thuis zaten. Of gepensioneerd of, of met, met ziekteverlof of wat dan ook. In plaats van dat ze thuis dan in de, in de, in de keuken, zoals hij dat heel plastisch opschreef, een stuk van de, van, de, van de keukentuil af aan het zagen waar dat er een, een plek zou komen waar ze elkaar Konden ontmoeten en ook waar alle ruimte was om, om te werken en met, met alle uh, machines die je daarvoor nodig hebt. Nou, mm -hmm. dat, dat is uh, door hem bedacht en um, grotendeels ook uitgevoerd. En dat is dus twintig jaar geleden gestart, bijna op dezelfde dag van ja, ja. waarop het uh, artikel ja. verschijnt: ja, 2 september, ja. ja. ja. Maar dat dus al, het, het, het, het hebben alveel, we niet gevierd, Al veel kennis, eh, kennis van de hobby shows aanwezig. Hè? Ja, ja, ja, ja. Vanuit de historie. <laughs> Meer dan ja, ik ja, zou weten. Ja, ja, ja, ja. Nee, we gaan het uh, volgend jaar vieren. Ja. En, volgend hoe, jaar en hoe, hoe, hoe gaat hobby shows dat doen? Daar zijn volgend we binnen inzetten, het uh, binnen bestuur nog uh, overal aan het denken. Wij hebben jaarlijks wel een, uh, een barbecue. Dat doen wij voor mensen die zich uh, ja, belangeloos inzetten voor allerlei projecten die wij draaien. Hmm. We noemen het een soort dankjewel barbecue. En we zullen daar denk ik een extra tintje aangeven... ...om dat wat extra ja. te maar kunnen Maar het wordt wel degelijk gevierd... ...en het wordt wel degelijk aandacht aan het steek. Wij staan ons zeker bij ja. ja. ja. ja. We missen nog één, één bestuurslid, uh, Norbert, in het stukje. In ieder geval, Cor de Vries is de voorzitter. We zeiden net, hij staat uh, heel trots op die foto... ...zo uh, voor zich uit te kijken. Een heel goed uh, netwerk. Uh, Cor is een zeer bedreven voorzitter... Die, ...die ook vaak daar te vinden is... Kees van Rijswijk is de penningmeester, Rian is een bedreven secretaris en er zijn twee gewone leden... en dat is Wim Verhoof en ondergetekende Bernard Robben. Uh, ik vroeg me af, Rian, uh, ja, ik, ik, ik vraag misschien nog de bekende weg, maar ik wil eventjes uh, maar een andere pet opzetten. Van, uh, hebben we nou, heeft Robbyshoes nou garanties dat ze daar kunnen blijven zitten? Kijk, we zitten dan nou al al geruime tijd en het is een prachtige ruimte en er is pas uh, geweldig verbouwd. Maar hebben we nou garanties dat we kunnen blijven zitten? Want stel je dat je op een moment zou moeten opkassen, daar staan we toch al machinerieën. En het is toch een, een bedrijf dat je zomaar zo'n bedrijf niet makkelijk kunt gaan verplaatsen. Dat klopt. Wij uh, hebben nog niet zo lang geleden een nieuwe bestuurslid gekregen, Bernard. En toen die binnenkwam, toen zei hij van... Jeetje, het is een compleet bedrijf hier. Ja, wie zei dat Hoe kunnen hier. jullie dat nou hier runnen? Onvoorstelbaar wat hier staat. Ja. Maar ja, we runnen het. En ja, om op, op jouw vraag terug te komen, kunnen we daar blijven zitten? Garantie krijg je denk ik in het leven weinig op zulke soort dingen. Ja. Ik weet dat er links en rechts wel eens geroepen wordt dat er plannen zijn dat daar gebouwd gaat worden. Maar ik neem aan dat wanneer... Zou dat het inderdaad. Ik kijk ook even naar wat horen bij de uitbreidingsplannen van uh, Parijmbroek. Maar als dat, als dat het geval is, dan gaat het nog lang duren, denk ik. Ja, nou, dat is in ieder geval weer het troost voor ons. Hè. <laughs> nee, maar kijk, Parijmbroek op zich die zal al een keer gaan breken. Hè, met, ja. Want als dan echt. Die, de, de halve fabriek staat, staat compleet leeg. Ik ben er pas naar erheen gegaan met, met, een, met een excursie van, uh, van de hemkundekring En. Um, wat blijven staan is in ieder geval het, het, het kantoor, het ketelhuis, de schoorsteen, dat is wel. Maar ze wilden dus dan, de rest wilden ze gaan bebouwen, gaan bebouwen. En dan wilden ze met name ook dus huizen op terpen in de vloed zetten. Ja, ja. En dat is dus grond inderdaad van Timo Vekemans waar de ja, hobbysoos op staat. Die van die van die van die. Dat is natuurlijk een prachtig stuk om daar ook wat weg te zetten. Dus. Ja. Ja, maar, maar ik denk dat we dan een probleem hebben. We moeten gaan zoeken naar een alternatieve locatie en dat jo. zal niet makkelijk zijn. Maar ja, Ik hoop het, het niet. Ja, het is een schitterende locatie. Nee, wij zitten er al prima. Ja, ja. Ja, want we hebben dus nu uh, een nieuwe lood zeg maar, uh, aan onze activiteiten toegevoegd. Wij zijn eigenlijk het, van oorsprong dus houtbewerking, metaalbewerking. En Zo is het begonnen, klein begonnen. Zo is het begonnen. Duur een beetje hout en, en, en, ja, en ijzer puur. en metaal. Met, maar er staan, er staan nu professionele machines. <laughs> ja. Ja, het is voorzichtig gestart. Eh, ja, gestart wel. Maar het is, het is, het is nu in een fase dat je er echt professionele machines hebt staan. Ja, ja. En mensen die er binnenkomen die krijgen deskundige begeleiding om met die machinerieën en dergelijke te kunnen ja, werken. Ja, ja, ja. Het, het type, type lid van, van de hobbystores, van de oude hobbystores, is iemand die niet meer actief is in het arbeidsproces. Mm -hmm. Het zijn niet alleen gepensioneerden. Nee, maar zijn... Dat is aan het veranderen? Hè? Dat is aan het veranderen, ja, ja. We hebben ook de leeftijd van 50 losgelaten. Dat was eerst wel. Nee. Maar van oorsprong is dat iemand die niet meer actief is in het arbeidsproces. Maar dan kon dat niet iemand die in de WW zit of iemand die afgekeurd was. En die mensen die konden daar een hobby uitvoeren. Maar zoals je terecht aangeeft is dat duidelijk aan het veranderen. Ook bij de, bij de, zeg maar, de traditionele deel van de hobby's zie je andere leden invloeden, vloeien. Maar zou dat ook betekenen dat iemand die gewoon nog werkt en denkt van hé, hey, ik hobby graag en dan kan ik ja. daar beter dan thuis. Ik sluit me aan bij, dat kan. Dat kan. Ook al is die man er... 25 of 35. Hartewelkom. Hartelijk welkom. Je geen, van probleem. welkom. Geen, probleem. geen probleem. We zijn nu ook uh, vanaf 1 september op drie avonden open. Ja. Op dinsdagavond, woensdagavond en donderdagavond. Het was tot nu toe alleen de woensdagavond. Maar nu zijn we drie avonden open. Dus dat geeft ook voor degenen die dus overdag moeten werken. Wat meer mogelijkheden om toch in de hobbystoots uh, naartoe te kunnen. Ja. Ja, en we zijn heel trots op onze schildersafdeling die we nu geopend hebben. Hoeveel uh, schilders zitten er dan? We hebben nu 28 leden. Kijk, 28? 28 leden. Vorige, vorige week was er iets van rond de 20. We zitten op 28, 28 leden. Oh. Ja, 1 september begonnen en we hebben nu al 28 leden. En we willen wel een beetje het maximum, denk ik, of niet? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. We kunnen doorgroeien. Wij denken dat we het tot 50 kunnen hebben. Oké. Okay. We nou, hebben hele ruime openingstijden. Ja, ja. ja, ja. Ik, het is niet zo dat je zegt van ik wil lid en donderdagavond is mijn avond. Nee, nee. Je kunt komen wanneer je uitkomt binnen de openingstijden van de hondstijden. Ja, ja. Nou, Rian, ik, het is, ik denk dat we misschien wel meer dan 50 leden zouden willen hebben. Dat is alleen maar gunstig. Maar uh, ik dacht aanvankelijk, je kunt er zeker met 20 mensen uh, staan te schilderen. Dat gaat, dus, dat, gaat dus, dat gaat dus niet tegelijk. Ik denk dat dat te krap is. Ja, want ik was er vorige week eventjes en er was een dame met twee grote schilderijen bezig. Twee langs elkaar, van een meter bij, bij 1,50. En die schilderde zeg maar beide panelen tegelijkertijd. En ja, dan gaan ze eens een keer terugstaan. Ja. Dan denk ik, nou, en er dus waren toen een stuk vijf van schilderen. En de rest van de schilders was echt aan de kant geschoven. Toen dacht ik zo, als ze straks vijftien staan, dan staan ze elkaar dus in de weg. Ja. Ja, dus ik hoop, wel, ik hoop wel dat, uh, maar dat gaat misschien vanzelf, dat mensen die, die, die op een goede sp manier ja. spreiden en, en hun avond of hun dagdeel bepalen wanneer ze gaan schilderen. Ja. Hè? Ja. We hebben een aantal mensen gekregen die gewend waren samen op een donderdagavond te gaan schilderen. En die komen ook samen na die donderdagavond toe. Ja, maar dat wil niet zeggen dat natuurlijk anderen dan niet terecht kunnen. Ja. Maar je ziet wel een spreiding, ik ben een paar keer geweest, maar 5, 6 zijn, zijn er tegelijk denk ik nu, maximaal. Nee. Maar dan kunnen we dus verder. Nou, je hebt de schilder aan het gezien. gezien he? He? Jij, was, Jij was best enthousiast. Uh, ik, was, ik, ik was zeer onder de indruk. Ja. Uh, van, het, van het geheel ook trouwens. Ja. Ja. Uh, wat er aan de Toen ik ja. dacht, het eerst zeg maar, bij, bij die Hobby Show binnenkwam, wist ja, ja. ik best niet waar hoe overkwam. Ja. Dus je dit, dit is geen klus of Hobby maar dit is een professioneel bedrijf. Ja. Ja. En, en uh, wat die schilders betreft, uh, daar staan dus ezels gemaakt door ja. uh, de Hobby Show zelf. Je kunt uh, zo aan de slag. Ja. Het, is, uh, het is geweldig. Uh, het is in het verhaaltje ook wel even aan de, orde uh, aan de orde geweest, maar misschien dat je er nog iets nader op kunt ingaan. Uh, Atelier 78, is die nou een beetje uh, kriegel omdat jullie zeg maar, mensen in de gelegenheid stellen daar te gaan schilderen? Of hoe hoe, nou, hoe, ik, hoe ik, gaat dat? Ik denk dat er inderdaad wat wrijving gewist is. En mogelijk hadden wij wel in een, in een soort eerder traject al wat contact op moeten nemen dat we die plannen hadden. Nee. Maar wij zien het toch niet als concurrent, maar als aanvulling. Kijk, als je wilt, eh, lessen wilt gaan volgen, als je cursussen wilt gaan volgen, dan moet je naar je atelier 70, Want die organiseren wij niet, in ieder geval nog niet. Ja. Ja, dus dan kun je bij ons niet terecht. Nee. Wij geven wel een ruim, openings, eh, een ruim openingsraam. Men kan heel makkelijk bij ons op allerlei tijden terecht. Ja, dat is misschien weer iets wat, wat atelier 7 niet biedt. Maar ja, ik zie het als een aanvuller op elkaar. En niet, Zeker niet als concurrenten. Zijn er ook nou. leden van alt d die bij jullie schilderen? Ja, die zijn ja. er. Oké. Okay. Ja, dus ik vind wel, ik, vind wel ben, ik wil het met jou eens zijn, maar een beetje concurrerend is het wel. Uh, want als mensen zeg maar. Uh, dat lessen gehaald hebben. En, en van zichzelf vinden. Dan kan ik aardig schilderen. Dan kunnen ze overstappen naar, uh, naar ons waar ze spreken. Bij ons kun je dus geen les krijgen. Dat gebeurt alleen maar daar. En uh, dan kun je dus op, op, op uh, vier dagen in de week schilderen. Plus drie avonden. En vier ja. dagen. Dat wil zeggen van negen tot, tot vier uur half vijf. Ja. En s'avonds ja. van, van zeven tot, uh, tot tien. Tot tien hè? Ja. Dus wij, wij openen speciaal s'avonds daar de hobby Voor de mensen die willen schilderen. En uh, ik ga dus zo om een paar dagen zo even kijken of, uh, of er mensen bezig zijn en, en vragen dan hoe bevalt het. En die zijn alleen maar lang het enthousiast. Dus ik kan me de reactie van uh, Atelier wel voorstellen. Want ik denk wel dat we er af en toe dan mensen weghalen. Het was niet onze insteek, maar nogmaals, uh, ja. Ja. les krijgen of bij ons, dat, dat kan dus niet. Dat, dat willen we ook niet aan beginnen. Nee. Daar zijn ze een beetje bang voor. En toen hadden wij gezegd: Nou ja, zeg nooit nooit. Maar onze insteek is op dit moment: je komt bij ons lekker schilderen. En uh, je kunt komen wanneer je wilt. En, uh, maar dan doen we het allemaal zelf. Dus wil de les halen, dan moet er naar, dan moet er naar uh, het atelier. Maar ja. ja. er nou, is wel wat wrijving geweest. Maar ik denk dat we kou redelijk uit de lucht zijn. Ja, he. We ik, hebben nu ja. al met, met het bestuur een paar keer gesproken. En uh, ja, nou, ja, we de, zijn wel ja. on speaking terms. Maar ja. ja, leuk is natuurlijk nooit. Heb ik een afhouding ja. van het bestuur naar de opening van ja. de tentoonstelling gegaan? Ja. Hier ja. Maar misschien dat de vraag is, waarom ben je er dan mee begonnen? Ja. Ja. Kijk, wij, wij als hobbystoos, wij groeiden wat aan een aantal leden betreft... ...en wij merkten dat we ruimtegebrek kregen. En het grootste ruimtegebrek zat eigenlijk bij degene die uh, spullen gemaakt had... ...dat we wilden verven. Hè? Wat hadden ja. dus houthandel, we hadden de metaalhal en de montagehal. Maar als je spullen wilde gaan verven, dan stond je eigenlijk altijd in een beetje stoffige omgeving. En dat is natuurlijk niet fijn, want als je naar voren morgen komt... ...en je hebt het gisteren geschilderd, ja... ja. Dus wij hadden behoefte aan meer ruimte. En toen kwam de hal naast ons kwam leeg. En uh, we zijn met die eigenaar, met uh, Timo, in, uh, in gesprek gegaan. Gekeken of er mogelijkheid was om een halve hal te huren. Uiteindelijk zeiden ja, pak dan de hele hal. En wij waren in het verleden, pakken, benaderd door mensen van... Hé, hey, jullie zijn hobbysoos. Kunnen we bij jullie ook verven? Kunnen we ook om we schilderen? Nou, dat komt dus niet schilderen. En toen hebben we gezegd, nou misschien is dat een idee. En toen hebben we, ik moet zeggen, als je die hal zag... Toen we eraan begonnen, en je ziet het nu, dat is geweldig. Dat is, ja. En dat is echt door inzet van mensen van de Hobbysociërs gekomen. Dat is onvoorstelbaar wat die mensen daar, eh, daar te weg hebben. Ze hebben een muur midden in de hal gezet, zodat er twee gedeeltes kwamen. Het voorste gedeelte, waar dan de schilders in zitten, is helemaal geverfd. Er dus is verwarming aangelegd. Het is onvoorstelbaar als je die ruimte nu ziet. Ja. Wat je al aanhaalde, schilders De 20 schilders ezel hebben die mannen gemaakt. Ja. En met een inzet, dat is echt onvoorstelbaar. Door wij daar nu een aantal schilders trekken die natuurlijk contributie betalen... ...wordt het voor ons ook financieel makkelijker haalbaar om het die hele hal te gaan huren. Ja. Waardoor ook de uitbreiding die wij nastreven voor onze eigen mensen weer... Ik zeg eigen mensen, maar de schilders zijn ook onze eigen mensen natuurlijk. Ja. Maar voor de oude mensen zeg maar... Dat kunnen we nu bereiken dankzij de ja. aanwezigheid van schilders. Wat ik ook wel aardig vond, is dat uh, schilders hebben ook vaak uh, behoefte aan uh, lijsten. En dat kunnen ja. ze daar eigenlijk ja. in zelf moeite door. Uh, ja. Ja. ja, de hobby soever ja, beschikt over uh, twee ja. machines om ja. uh, lijsten te maken. Speciale machines om lijsten ja. te maken. Dus, ja. En mensen van de, van, die als uh, lid worden van Schilder, die mogen dus alle uh, apparatuur en dergelijke van de hobby zelf ook gebruiken. Wat dat betreft, zeker. Ja. als jullie dat willen gebruiken, prima. Ja. Ook andere apparatuur is gewoon ter beschikking van hen ook. Ja. ja. ja. Um, de Hobby is in 2009 is iets, eigenlijk min of meer zelfstandig geworden. Hè? Toen zijn is, is, is, ja. ze op eigen benen gestaan en subsidie zijn ook, is ingetrokken. Toen zijn we ook een zelfstandige stichting geworden. Ja. Zelfstandig ja. ja. En uh, daar zet je ook in stuk, uh, Norbert. Tekenend in dit verband is het feit dat het bestuur van Hobby -shows in 2009 de gemeentelijke vrijwilligersprijs kreeg. uit waardering voor de inzet en behoefte van het voorbestaan. Ik vroeg me af, was het dan een doekje voor het bloeien of was het een gemeente vrijwilligersprijs? Of zat er een, een, oh, een, ten, een politiek tintje? Aan. Ik denk dat het wel heel gemeend was. Kijk, de, de gemeente had er natuurlijk uh, ja, geen behoefte aan dat de hobby zo zou zo sneuvelen ja. bij, de, bij de hele operatie van uh, ja, ja. Die, die subsidieverandering. Dus die waren zeer content met het feit dat er uh, een nieuw bestuur uh, gereed stond om de zaak over te nemen. En, uh, hè, want het oude bestuur de heer, had helemaal ingezet op, ja, wij willen gewoon. Ja. Inzetten op handhaving van het subsidie. Nou, als dat niet lukt, dan, dan stappen we op. Ja. En ja. er stond een nieuw bestuur klaar, ja. die dat eigenlijk uh, zo heeft overgenomen en eigenlijk tot, tot grote bloei heeft gebracht in, ja. Ja. in, in, in no time. Ja, Ik het is denk ook gewoon... dat uh, de gemeente het als uh, voorbeeld wilde stellen dat ook verenigingen zonder structurele ja, subsidie ja, ja, voort konden bestaan. Ja, ja, ja, ja. En dat op deze manier daar ook een blijk ja. van waardering voor gegeven hebben. Ik heb al eens eerder gezegd, ze kregen destijds ook een vorstelijke subsidie. Dus dat het een beetje dat het werd, werd, werd, werd uh, teruggedraaid, dat vind ik op zich uh, heel legitiem. Dat was het, uh. nee, dat was het. Maar uh, Rian, we hebben dus uh, even toch ook wel een forse investering gedaan. Want uh, ja. die hal, zoals jij hem omschrijft, uh, prachtig. Onze nieuwe schildersruimte, maar uh, is het aardig aardige gekost. Stel dat wij, uh, maar het ziet er niet naar uit, maar dat het uh, niet zou lopen. Dan uh, moeten we zeg maar, onze verantwoordelijkheid nemen en dan zeggen we, ho jongens. Maar dan doen we zomaar een stukje investering teniet. Hè? Stel ja. dat het gaat niet goed, ja. dan, we gaan hebben, we gewoon, dan gaan we gewoon resoluut stoppen. We hebben een bestuur inderdaad gezegd van, we proberen het een jaar. Ja. Wetende dat wanneer we na een jaar moeten zeggen, jongens, we redden het niet, dat we een investering gedaan hebben die we kwijt zijn. Ja. En dan krijgt Timo een mooie hal terug. Ja, ja, ja. Ja. Dat is inderdaad zo. Ja. Als ik het nu bekijk, wordt mijn vertrouwen dat we het gaan redden steeds groter. Ja. En heel eerlijk, maar dat is een persoonlijke mening nog even, die misschien niet gedragen wordt door het bestuur, ik denk dat we eigenlijk al niet meer terug kunnen. Nee, nee. Ik denk dat we niet meer... Je kunt die schilders die nu binnengekomen zijn... niet over een jaar zeggen van... jongens, jullie moeten maar iets anders weer zoeken. Dat kun je niet maken. Ja. Zeker niet als ze al in deze aantal hebben. Ze gaan een beetje doorgroeien. En redden we het financieel niet. Dan moeten we maar kijken of we op een andere manier... inkomsten kunnen gaan verwerven. Ja. Maar ik denk dat uh, het, het punt van no Return eigenlijk gepasseerd is. Ja. Ja. Zijn er ook nog andere groepen die wel eens bij jullie dan aankloppen... Zoals de schilders dat hebben gedaan. Misschien ook, ja ik weet het niet, misschien beeldhouwers of... of Keramiek is een keer gevraagd. Ja. Keramiek is, ja. is een keer gevraagd. Beeldhouders niet, die zitten hier echt uh, in grote getalen. Ja, de keramiekgroep heeft een keer gevraagd. En ook uh, iets op gebied van of zo, van die kleine steentjes. Ja, ja, ja. Maar dat hebben we voorlopig even afgehouden. Zo, we hebben ja. gewoon gezegd van nee, we zijn een hobbysoos, klussoos en nu het schilderen. Laat daar eerst maar eens van de grond komen... Laten we het zich maar een beetje terugverdienen. Althans, in ieder geval de zekerheid moet gaan ontstaan. Dat we het al financieel gaan redden. En, dus we, we houden het even daarbij. He. We houden het eerst ja. even dit rustig afwerken. We oh. hebben nu het voorste gedeelte van die, van die hal hebben we nu <coughs> klaar. Het achterste gedeelte wat we zelf moeten gaan gebruiken. Dat moet nog gebeuren. En daar gaan jullie... Daar wordt het verven zoals je zei. Dat, dat gaat komt, daar de, gebeuren. Dat komt in ieder geval een, een gedeelte van die ruimte. wordt in ieder geval beschikbaar voor mensen die een... Iets gebouwd hebben wat ze moeten ja, verven. Ja. Dat ze in een stofvrije ruimte ja, staan. En die dat ruimte dan. wordt ook nog wel opgeknapt hoor. Dat, uh, die ruimte wordt ook opgeknapt. Dat geef ik allemaal, want we hebben, bijna een, we hebben echt een heel erg groot beroep gedaan op de vrijwilligers. om, om die ruimte ja, daar ja. te schilderen. En, uh, er is echt keihard gewerkt. Ja. Met een groot vakmaatschap. Uh, ja, je al hebt ook een paar weer. namen genoemd die, die ja. we ook zeer dankbaar zijn. Ja. Uh, ik ja. zou de uh, mensen uh, ook willen, de luisteraars ook uit willen nodigen. van kom ja. eens een kijkje nemen. Het is onvoorstelbaar wat je daar ziet aan ruimte die er gemaakt is. Ja. ja, en de mogelijkheden die je daar ja. hebt. Ja. Het is, ja. Uh, ja. En er lopen allerlei vakmensen rond die uh, ook ja. met raad en daad bij kunnen staan als je, ja. Ja. Als je ergens mee vastzit of ja. uh, niet ja. weet hoe je verder moet. Ja. Ja. Ja. Ik heb daar dingen gezien die ik denk, nou het is ongelooflijk dat Mooi, het. Uh, ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja, nee, ik, wij zijn er ook bijzonder trots op. Rian, even achter daar rondloopt. En uh, bij die, al die uh, machines, het zijn geen gevaarlijke machines, maar uh, er staan toch ook zaagmachines. Uh, is er nooit iets gebeurd of zo? Hebben mensen nooit uh, ergens ingezaagd of zijn ze nooit ergens zal, uh, met de rug tegenaan gaan staan? Ik zal ongetwijfeld wel eens iemand op zijn duim geslagen hebben, denk ik. Maar geen gekke dingen. Ernstige ongelukken zijn er nooit gebeurd. Hebben wij daar een verzekering voor? Uh, wij hebben een uh, bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Die hm. hebben we. Uh -huh. Maar we moeten natuurlijk wel voldoen aan de Arbo-normen en aan de veiligheidsnormen die er allemaal zijn. We hebben ook een, een groep die dat in de gaten houdt. Ja. De Arbo-normen en die ook regelmatig allerlei voorzieningen nakijken. De brillen en dergelijke hangen bij de veiligheidsbrillen, hangen bij de apparatuur. De beheerder heeft daar een bepaalde rol in die goed, na, goed volgt of de mensen de veiligheidsvoorschriften volgen. Uh -huh. En zo hopen wij dat het ook nooit gebeurt. Dat er nooit zoiets gebeurt. Vraagt de hobby sowieso of het nu wel zeg maar, onze nieuwe schildersruimte uh, vraagt die aan uh, als er mensen komen schilderen. Waar komt u vandaan? Uh, maakt u de overstap van atelier of laten we dat maar in het midden? Wij vragen niet of de mensen eerder geschilderd hebben voor welke club ze komen. We laten natuurlijk wel een inschrijfformulier invullen met hun gegevens van uh, adres en dergelijke. Maar niet van uh, waar heb je eerder geschilderd. Ja. Ja. Zijn er veel mensen van buiten rollen die uh, zich nu melden? Ik durf niet precies zeggen hoeveel, maar er zitten een verschillende bij uit de regio, zeg maar. Ja, ja. Ja, ja. Mm -hmm. Allemaal mensen die eigenlijk thuis uh, in een klein schuurtje of misschien een ja. garage of zo... Of uh, ja. ja. gewoon ja, dus, in dus, de huiskam of de keuken ja. of zo in ieder geval. Ja. En dan eigenlijk, zeg maar, uh, moet het de vrouw in de weg staan of zo ja. in ieder geval. Ja. Want jij toch al wat ruimte nodig, hoor, daar. Uh. Ik heb een, in, in Gilserij heb ik eens een keer bij iemand, uh, ben ik geweest. Er was ook uh, een, een, een amateurschilder. En die had in een heel klein slaapkamer, want was hier bezig met de nachtwacht. <laughs> <laughs> ja? <güns1> <sharp inhale> ja? leuk, hè? Op ware grote. Varen Ongelooflijk. gebeurt nou. Zeg, Rian, maar de verstandhouding met de 78 die is momenteel, die is toch vrij goed, hè? We hebben de lucht. Dat betreft zeker. Ja, ja, ja. Ja, even kijken. Ik uh... vind het interessante ontwikkelingen in ieder geval. Ja, nou, we, we, we zullen de zaak in ieder geval blijven volgen. En uh, even kijken, wat had ik nog meer? Ja, we wachten even zeg maar, met het uh, uh, opnieuw inrichten van de andere ruimte, ja. dat we ja. een, een beetje draaien. Ja. En, uh, want de mensen hebben toch het eigen werk uh, maandenlang. Moet, want hoe lang zijn we ongeveer bezig geweest? is toch wel ja maand, maand of maand of vier, maand of vier maand of vier waarbij een ploegje, een ploegje echt bijna ja. dagelijks daar om te ja. bouwen en weer veranderen was. Ja. We zijn nu begonnen met, met, met, met prachtig weer. Dus de deur kan gewoon wagenwijd open. En straks wordt het herfst. Dan wordt het winter. En dan, dan wordt die verwarming aangezet op zo'n beetje 19 of 20 graden. En dan denken wij oei oei oei. oei. Want ja. de kub gas is gauw wegverstookt En dit is een ruimte waar de warmte naar boven stijgt. Dus ja. we moeten het toch goed in de gaten houden. En goed, goed ja. volgen. Ja, energie is naast onze huur een van de grootste posten ja. natuurlijk ja. op onze uitgavenlijst. ja. Maar in ieder geval, het was een schitterend artikel. Ja. Rian, dus heeft, ja, oké, dit, heeft, dit, heeft dit nog geleid tot, uh, tot, tot wellicht aanmeldingen of zover is nog niet? We hebben of reacties? Nog, nee, in ieder geval geen aanmeldingen. Nee. Ik weet niet of er op, bij de HOP zelf reacties ja. binnengekomen zijn. Bij mij niet. Geen aanmeldingen. Want dat hoop je mij. dan altijd. hè? ja. Maar wij waren ook heel blij met het stuk, moet ik zeggen. Ja. Ik zou zeggen, de uitnodiging om uh, aan, aan, aan mensen die geïnteresseerd zijn... om eens een keer kunnen een binnen te lopen. Komen, kunnen, kunnen op vijf ja. dagen in de week ja. kunnen ze gewoon ja. even binnenkomen. Moet ik we wel even, even uitleggen hoe je er moet komen, want het is... Ja. Uh... Ja, ja, want jij reed bijna... <laughs> <laughs> jij reed bijna de zaak voorbij, hè? Ja. ja. Ik ja, kan en me ik herinneren, nog even... vroeger, vroeger zat daar een café, wist je dat? En daar had de BBA-bus had het eindpunt, ja. die draaide oh, daar. Die, uh, dus de bus uh, naar Goor, het eindpunt, ja. het draaide voor de café. En dan ging je zo staan om weer richting Tilburg te gaan. Ja, ja, ja daar ja, weet ja. ik het nog van. Ja. Ja. Maar het is maar, dus voor die babywinkel. Ja, en dan voor Mamaloes, voor ja. Mamaloes. Ja. Moet ja. je het gewoon hekken. een hele en naar achteren rijden. Ja. Ja. En dan is het laatste, daar start er ook op. Maar je moet inderdaad dat hek door en dan... Ja. Ik, ik zou nog willen wijzen op, we praten over het hobby, en dat is ook belangrijk voor de mensen. Maar er is zeker nog een andere factor die daar speelt, denk ik. En dat is het sociaal contact, wat die ja. mensen met elkaar hebben. Ja. Die mensen drinken iedere dag op een vaste tijdstip koffie. Kwart ja. over tien is koffietijd. het koffietijd. Smiddags middags twee uur. Smiddags middags om twee uur, ja. en iedereen stopt wat ze mee bezig zijn. <laughs> ja. wordt gezamenlijk koffie gedronken, ja. de wereldproblematiek wordt besproken, ja. alles wordt besproken en opgelost, zeg ik daar altijd ja. aan tafel. Ja. Ja. Het, is, het is echt geweldig, nou, die gesprekens Nobber, en dat er is... is vergelijkbaar mee met hem op de, op, de, op de zaterdagmorgen om ja, half elf. Ja. Ja, <laughs> ja, ja. Precies, en dat vind nou. ik eigenlijk zeker zo'n belangrijke factor dan dat ja. ze kunnen klussen. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, Rian, hartstikke bedankt uh, dat je hier was. En, uh, en Norbert, nogmaals bedankt voor het bijzonder aardige artikel. Ik hoop toch dat er uh, nog wat nieuwe meldingen uitkomen. We wachten het gewoon af. En ik hoop dat de luisteraars, als ze zich geroepen voelen, toch eens even komen kijken. Ze zijn welkom. En je krijgt zonder meer een, uh, een kop koffie. Ja. Bedankt. We gaan naar de muziek. En nou lijkt het mij verstandig. Bart, en jij even aankondigt waar we naar gaan luisteren. Want je hebt meegebracht uh, iets van uh, Petticoat. De bekende musical van, uh, van uh, Joop van der Ende. Met Chantal Jansen en Freek Bartels. En de muziek die is van uh, Henny Vrienden. Maar jij kunt misschien best even aankondigen wat, wat, wat we gaan horen. Uh, ja, we hebben het nummer gekozen uh, zo simpel als wat. Dat is eigenlijk een... Uh... Een Van de nummers in de voorstelling waarin uh, Patty vertrekt van het platteland naar de grote stad en uh, daar vertelt ze eigenlijk het verhaal van: Ik ga op weg van de grote stad of van het platteland naar de grote stad om uh, ja om haar droom waar te maken. Dus dat, uh, dat nummer hebben ik uitgekozen. Nou, we gaan eens luisteren. Tijd tegen zijn moeder had gezet, je hebt geen zin meer om dat tuin af te gaan. Dan was er nu geen rock'n'roll, geen Hollywood of een hoeschimbol had Amerika vandaag niet eens bestaan. Maar juist de menselijke natuur is altijd uit de avontuur. En als hij bleef dat hij maar zat, dan was nog steeds de aarde. Dus ga je... Zonder witte paard, want ik wil meer, dus ik beperk mij niet alleen maar tot het werk. Want ik ga zingen bij een bente langs wordt mijn naam. Thank you. Dat was, zeg het nog eens. Aha. En wie zong dat? Patricia? Dit was uh, de nee. originele Chantal Jansen. Chantal Jansen, maar de hoofdrolspeelster ook in jullie stuk van, van, Petticoat, hè? Ja. van Petticoat. Ja, dus uh, nu hebben we Bart Aarts. aan het woord. Bart, daar uh, zit ook een, een, een, een, ja, een prachtig iets bij, van, uh, een folder. En het meisje wat erop staat, uh, ze lijkt bijna een beetje op Chantal Jansen. We hebben ze al naast elkaar gelegd. Wie is de hoofdrolspeelster? De hoofdrolspeler is uh, Janneke de Beer uit, uh, uit Tilburg. En, uh, die hebben we met heel veel plezier uh, binnen kunnen halen dit jaar uh, om, deze, om deze rol te gaan spelen. Ja, en het, is een, uh, het, is, het is een klok als je zo wat zingen. Ja, ja. Ja. Ik de kippen maar, van. Uh, hoe, hoe was zaterdag het voorproefje in Jan van Bezouw? Want uh, bij de open dag hebben jullie een voorproefje gegeven van Petticoat. Uh, was er veel belangstelling? Ging het goed? Was er een soort generale repetitie? Ging alles lekker? Of zaten er foutjes in? Hoe, er zitten zit altijd foutjes in. Dat, uh, iedere presentatie, je hebt dan ieder uur een presentatie, er zit altijd wel iets in. Van oh wacht, dit was niet goed. Of, uh, maar dat is ook een stukje, dat was ook de bedoeling. Uh, het is een leerdag geweest. Het was voor ons echt een dag van het, het kennismaken met het theater. We zitten er met, met een behoorlijke grote groep zitten we erin over een uh, dikke uh, drie weken. Ja, dan is het lekker om een dag gewoon kennis te kunnen maken van waar zit eigenlijk alles. Al, het, al is het maar dat je weet waar het is bij zijn toilet als je aan het spelen bent. Dat ja, is voor de kast al heel erg prettig ja. tijdens een voorstelling. En gewoon de akoestiek, de zaal, uh, dat is gewoon een fijne dag. We, we kunnen ons mooi presenteren, dat hebben we ja. ook de hele dag gedaan. De opkomst was, uh, von, ja, die was wat minder, maar uh, de opkomst die er was, die waren ook enthousiast. Dat vind ja. ik dan, uh, en Vooral voor de, een eerste open dag, weer in, in jaren tijd voor het Jan ja. uh, van Bazaar, ja mochten we niet klagen. Dus, hoe kom je bij uh, de musical terecht? En dan met name bij Petticoat. Want uh, dit is toch een beetje het geesteskindje van uh, Joop van den Ende. Hè? Die heeft daar destijds een fameuze musical. Ik heb hem trouwens ook zelf gezien. Dat was ook een, een geweldige musical. Hoe, uh, hoe gaat hij met de rechten? Hoe, hoe, hoe steken zoiets, ze zeg maar... Uh, hoe, hoe begin je eraan? Bel je dan de grote Joop of hoe gaat dat? Nee, je belt niet de grote Joop op. Dat, uh, nee, dat nummer krijg je niet. Want dan kom je bij de, eerst bij de secretaresse terecht. Maar je gaat wel naar Stakes, hoe heet dat? Stakes dus je gaat, Entertainment. Je gaat wel naar Stage Entertainment. Ja. En uh, daar hebben we eigenlijk in het verleden al vaker contact gehad. Ja? Ja, we hebben toen wij nog het, uh, het Open deden. Een aantal ja. jaar geleden bestonden wij uh, 25 jaar. En toen hebben wij de Rode Molen, de Moulin Rouge, hebben wij toen gespeeld. Mm -hmm. En toen waren we eigenlijk van, vanuit de organisatie van... Uh, het sloeg toen heel erg aan. We hadden zoiets van, we moeten in deze trend moeten we doorgaan. En toen zijn we eigenlijk in contact gekomen met, met, met, met Stakes Entertainment... om uh, bepaalde stukken aan te kopen... Mm -hmm. Alleen, het was financieel niet te betalen. Want je praat echt over duizenden euro's, wat, wat rechten van zo'n rechten. Om het op te mogen voor ben je duizenden te, euro's kwijt. Ben je duizenden euro's, ben je kwijt. Plus dat, ja, we hadden gewoon die financiën niet verliggen. Het moest, het moest verliggen. Je moet, je moet het eerst betalen voordat je überhaupt het krijgt. gaat krijgen. Ja. Ja, dat geld lag, lag er niet. Dus dat is eigenlijk de, ergens ja, de la. onder in de laben bij mij op kantoor terechtgekomen. En toen kwam eigenlijk het plan... Uh, door, uh, ja, verloop van vorig jaar om uh, bij Jan van Bezouw te gaan spelen. Nou, als je bij Jan van Bezouw wilt gaan spelen en je wilt nog eens vijf voorstellingen gaan doen, dan moet je echt met iets komen. Dan moet je niet zeggen van, uh, we gaan Tijl-Uilenspiegel op de planken zetten, want dan kan je net zo goed uh, in de kapel of dergelijke dan, gaan dan, zitten. Dan kom je niet gedraaid met de programmering van Paul uh, Cornelius. Uh, nee, bedoel ja, je, je dat? Je komt dan gewoon, uh, je moet een bepaald soort kosten binnenhalen, financiën, om een productie te kunnen draaien. En dan kun je beter zeggen, we pakken in één keer goed uit. Uh -huh. En vooral omdat je ook altijd openluchttheater gedaan hebt. En je gaat nou in één keer naar een binnentheater. Ja, dan moet je gewoon uitpakken. En toen kwam het weer onderuit de laad terecht. Maar, Betek, betekent nou, het dan dat spot... Het een kostbare, uh, aangelegenheid, hoor. Nog steeds. Ja, dus ja. Het, er is inmiddels wel behoorlijk wat veranderd bij Stage Entertainment. Het is ja? een stuk goedkoper geworden als vereniging. Ja? echt waar? Uh, het ligt ook wel aan welke voorstelling dat je inkoopt. Want ja. als je een, een Siska de Rat wil kopen, dan... Uh, ik betaal je dubbele van deze voorstelling. Nou, ja? Dus het zijn wel bepaalde pakketten die je, die je kiest. En het is ook een stukje samenwerking met elkaar. Dat is wel uh, het, het belangrijke Maar daarin. als je contact hebt, dat gaat op een, op, een, op een prettige manier. hele uh, prettige manier. Maar, maar ja. wel heel zakelijk neem ik aan. Ja, maar wel op een informele manier. Ja, ja. Ja, dus uh, ik heb daar een vaste contactpersoon waar we bijna wekelijks uh, contact mee hebben. Ja. Op dit moment wat minder, want het is mijn zwangerschapsverlof. Dus ik heb op dit moment contact met de collega's in Duitsland van uh, van, van de Ende. Dus dat is iets moeilijker, want ja, alles moet in het Duits gebeuren op dit ja. moment. Maar uh, ja, het zijn gewoon hele prettige contacten. Ze zijn gewoon, ja, ik zeg altijd, het zijn normale mensen. Wat, wat krijg je voor uh, hulp van, van, van hun kant... Uh... Je krijgt uh, een stukje hulp, is de, de bewaking bijvoorbeeld van je, van je PR. Al je PR-materiaal wat je maakt, alles wordt ook overlegd bij Van de N. Je gaat alles bespreken met elkaar van zo willen we het eruit laten zien, zo is de kwaliteit die we willen maken. Is het niet goed genoeg, dan wordt het toch niet goed gekeurd? Ja, want daar ja. staat Van de N bekend om, hoor, dat, uh, want, je, uh, want hij is inderdaad een zeer, uh, zeg maar, uh, Punctueel en een perfectionist. En het is natuurlijk ook een, een grote jongen op, op de, dit showgebied. En ik weet wel dat ze, dat ze stevig de vinger aan de pols houden. Want ze gaan ook wel eens wel kijken. Ze komen gewoon ja. kijken. Hè? Ze hebben dus afgevaardigd. zeg maar. Die ze komen stiekem. Je moet plaatsen beschikbaar houden, heb ik me laten vertellen. Voor mensen, zeg, zeg maar, die, die, die, die show in, fe, in feite gemaakt hebben. Nou, nou, uh, hebben er dat doet te te... Andrew Loar Weber ook altijd bij, bij zijn shows, die, die heeft afgesproken, wereldwijd. Dat Ergens twee plekken zeg maar, vrij moeten zijn. En dan kan hij als je wil ergens om, om een show van hem te gaan bekijken. En hoe eerst dat niet netjes is, dan, dan, dan wordt er ja, stevig Groppertje gevochten. Hebben, ja. hebben jullie ook contacten met andere verenigingen in Nederland... die deze of soortgelijke stukken opvoeren om ervaring uit te wisselen? Uh, in principe hebben wij wel wat contacten. Maar op het moment doen we het heel veel onszelf. We, hebben, we krijgen wel steeds meer contacten met de toneelvereniging Booms... In Tilburg. Ja, Tilburg ja. Daar werken we die eigenlijk, hebben ook aardig uh, het ervaring. Die hebben daar heel veel musicals. Voor, he? Die hebben ja. musicals-ervaring. Maar daar werken we eigenlijk voornamelijk in samen met, met de kleding. Die hebben uh, Titanic een keer gedaan. Uh, Titanic hebben ze gedaan. Afgelopen jaar hebben ze de hebben ze gedaan. Ja. En uh, ja, zo, dus, zo hebben we eigenlijk weer uh, via, via contacten van voormalige regisseurs en dergelijke zijn we ja. daarbij terechtgekomen. Maar wij zitten nog voornamelijk in het contactencircuit waar we natuurlijk al, waar we gewoon 28 jaar in bezig geweest zijn, is het Openluchttheater. Is het een beetje een trend uh, dat openluchttheater theater uh, afstapt van het traditionele uh, repertoire en overstapt naar uh, musicals? Ja, uh, musicals. Ik, niet. Ik, ik wilde eigenlijk vragen, uh, is in aansluiting op jouw vraag uh, spot, uh, wordt Spottheater nou in één keer commercieel? commercieel? En is het, is het van een soort overlevingstactiek of techniek, of uh, moet je wel? Ja, Want is vorig jaar, zeg maar, over, uh, hoe heet het ook weer? Uh, men, Mensen durfden mens leven, leven. Dat ging over dus uh, Bugio de bekende. Was Jean-Louis Pissuij. Pissuijja, ja, ja. Dat is ook, ja. ook zo'n stuk. Ver, dat trekt wel volk, natuurlijk. Ja. Ja, het, het, het, Wat, ja, bij ons eigenlijk acht jaar geleden toen wij uh, overgingen van het volkstoneel. Hè, toen is eigenlijk het volkstoneel dus toen een nieuwe tak begonnen. Dat heet spottheater. En zo zijn we, ja, op een modernere manier uh, theaterproducties vereiste. Ja. Merk je dat aan de terugloop van van de bezoekers? Ja, de terugloop. Uh, uh, toen praten we er niet zoveel over, tegenwoordig durf ik het gerust te zeggen. De laatste jaren op het toen wij nog op het heemerf zaten, hadden we 50 betalende bezoekers op vier voorstellingen. Ja, daar, kun je de kost niet mee, daar kun je de producties niet mee draaien. Maar het had wel een sfeer, Het had een sfeer, sfeer. het was, het was, een was schitterend. Ja. Alleen het probleem wat je gewoon kreeg, is ja, dus, uh, eigenlijk wat, wat bijvoorbeeld hobby-shows toen ook meemaakten. De, de subsidies die gingen ja, eraf. De provinciale ja, ja. subsidies gingen eraf. De gemeentelijke ja. subsidies gingen eraf. Je ja. moet je eigen broek gaan ophouden. Ja, dan je iets, en dan moet je iets gaan doen. Uh, toen, ja, toen is eigenlijk door het bestuur bestoten. We gaan het roer omgooien. We hebben toen uh, gesprekken gehad met de, toen nog het CVA in Tilburg, de kunstbalie. Het adviesorgaan uh, voor theater en uh, ja, al het culturele wat met, uh, met muziek en zang en dans te maken heeft. En daar kwam het advies, alles moet anders. Nou, toen hebben we eigenlijk het, het roer drastisch omgegooid. We zijn met open lucht, we zijn rond gaan reizen. We zijn andere, uh, andere soorten voorstellingen gaan maken. Ja, en toen met het jubileum van, van, uh, van, van het volkskoneel Spot dan. Ja, toen hebben we ook in, voor het eerste keer het professioneel uh, geluid ingevoerd. Dus echt hmm. iedereen versterkt met druppels, uh, microfoons. En, en dan is er geen weg meer terug. Dan moet je door. Wat is, is, uh, wat is precies jouw functie binnen, binnen Spot? Ben jij een beetje de, de, de productieman of ben het een directeur? of Hoe, hoe, nou directeur hoe moet ik jouw functie niet, omschrijven? Is, de winst die krijg ik niet. En die is er ook niet. Maar uh, in principe ben ik... Uh, ik ben al een aantal jaar voorzitter van de stichting. Ja. En ik draai nu al als acht jaar. Acht jaar lang draai ik de productieleiding. Dus echt eindverantwoordelijk voor de totale productie. En wie doet de regie? De regie hebben dit jaar is die wordt die gedaan door uh, Anne-Marie Jortsma... En die heeft nog twee uh, personen erbij. Dat is uh, Annemarie Vrenzen. Die doet de volledige zangcoaching. En uh, Dagmar Wesselius En die doet de choreografie. Dus die zijn echt met z'n drieën. Uh, het, ja, het artistiek, het creatieve team die de uh, hele productie in elkaar Maar zorgt. mag je doen wat je wil of, of kijk inderdaad Joop over de schouder mee in die zin, stel dat je zou zeggen van nou, ik wil hier eigenlijk even een, een, een, een, een, een goordes element toevoegen, mag dat? Of moet je precies uh, het script volgen zoals Joop dat bedacht heeft en Henny Vriend en met heel die mensen om zich heen het creatieve team heet het dan hè? Het Moet je dat exact niet... volgen. Het is te... natuurlijk leuk om, om, ja, ja. om een Golos accent uh, te... Een accent zal hem niet gaan worden. Er zijn wel dingen die we mogen veranderen. En dat is uh, in het voortraject, voordat we aan de repetities zijn begonnen... Hebben wij door het script gelezen. We hebben, we hebben daar uh, ja. verzoeken op ingediend. En die zijn uh, of goedgekeurd of afgekeurd. En het, het voornamelijkste is dat we in de zang volledig vrij zijn. Hmm. Het script is zoals het is... Mm -hmm. Je mag wel bijvoorbeeld van een man een vrouw maken. Dat, ja, dat mag ding, ja. allemaal wel. Ja, ja. Maar qua zang, in, de invulling van zang, zijn we 100% vrij. Ik vroeg ja. me ook af zo van uh, Patty Code. Ik vind het heel gewaard. Ik vind het ook geweldig wat er doet. Maar waarom zeg maar de keuze voor deze musical? Niet bijvoorbeeld een, een oudje van Annie M.G. Schmid of van Jos Brink of zo. Die hebben dan talloze musicals. Heerlijk duurt dat langs. Dat ja. kunnen we ook wat op de planken brengen. En je tegen dat mensen mee ja, trekken. Maar, maar waarom op... toch dit? Dit is puur gedaan. Petticoat is een, uh, een humoristisch verhaal met uh, ook heel gevoelige punten erin. Uh, het, het is een, een, een musical. Tijds, ja, je hebt je hem tijds. gezien, hij is ja. eigen tijd. Ja. hij is modern. Ja. De naam is bekend, uh, thans, uh, niet iedereen heeft hem gezien, maar iedereen associeert Petticoat ook echt wel met het grote, het grote van de ende, zeg maar. En de rest, wat je net opnoemde, het Annie Enjem-Smit zit allemaal in het laadje mijn laat zit vol. Yeah? Voor de komende jaren. Dus, oh, dus er komt nog het een en het ander. Ja, er komt nog spot, vol. Op. Spot bewandelt een nieuwe richting. The Musical, mag je er zo, dus... Mag That, je dus uh, the Musical? Yeah, ja, de mag, musical de was. het bestuur heeft nog geen besluit genomen, laat ik het zo ja. net zeggen. Maar er zijn wel uh, voorkeuren. Zo 50 jaar geleden, ja. toen werd hier de Musical geïntroduceerd ja. door Wim Zonneveld. Met uh, My Fair Lady. En Johan Kaart, he, die zijn daar eigenlijk wereldberoemd mee geworden. En geleidelijk aan is het toch een beetje een, een, ja, een, een, ja, een slecht iets geweest. He. Men had toch geen interesse. En geleidelijk aan, Joop van den Ende komt ermee. Het en, het en het heeft een enorme vaartje gekregen, volgens mij, met... Um, hoe heet dat ik weer? De... Phantom of the Opera, denk hm. ik, toen destijds. En Phantom, Elisabeth, ja. Toen... En Elisabeth. En, ja, klopt, ja. En, en, maar die Franse musical van... Um... De Miserabele. Ja, ja. Ja, ja. ja, die ligt ook in de laag. Die is ook door hem. Dat is hier, that's, no, that's een, that's een stevige. Ja. Als je dan al op de cars begint, dan maakt de borstman ja maar dan, dan bel ik de hobby zo'n. En, en Miss Saigon, hè? dan bel ja. ik de hobby samenwerking ja, ja. Hoeveel, dat mensen, hoeveel mensen doen er dan nou mee? Uh, dat zal een behoorlijke cast zijn. De cast is 40 personen. 40. 40. Dan hebben we nog een hele groep vrijwilligers achter de schermen erbij. En dan uh, mensen die we inhuren, bedrijven van uh, het licht, het geluid. Uh, de mensen Jan van Bezouw... want al het personeel van Jan van Bezouw... moet werken dat wie, die weekenden. Er is niemand vrij tijdens de voorstellingen. Zelf, ik meen dat zelfs het kan, mensen van de kantoor aanwezig zijn... Tijdens, de, ja, tijdens het producties hier. Ja, dan komen we gauw op honderd man... wat hier uh, tijdens de voorstelling rondloopt. Dus het wordt een hele operatie. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Ik vind het wel gedurfd. Ik hoop ja. echt dat het, dat het een, echt een groot succes wordt. Hoor, zonder meer. Zeg even over dus de, de auditie doen. Hè? Ik bedoel uh, bij Joop van den Ende... Ook al heet jij Simone Kleinsma of Jon van Eert, maar je moet echt auditie doen, hè? En hoe gaat het bij jullie? Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. En dan ja. uh, iemand die is, was vorig jaar een groot succes en die laat nou een uh, muzikaal steekje vallen. En de tweede keer gaat het ook niet goed. Zeg je dan van, helaas, jij wordt niet de Patricia. En nee. krijg je dan een Jan-partij? En af, hoe gaat dat dan? Nee, in principe... Eén ding wat wij wel heel erg op waken is, iemand die vorig jaar een grote rol had bij uh, Spot, heeft het jaar erop geen grote rol. Oh, ja. En dat is niet omdat wij die persoon niet leuk vinden of niet aardig vinden, maar dat is puur een beleidskwestie voor het publiek. Als we iedere keer dezelfde persoon op dezelfde hoofdrol zetten, dan krijg je, een, dan krijg je toch een soort kopie van het jaar daarvoor. En of daar is het een, ook de bedoeling ja. om, de, om de mensen met beide benen op de grond om te laten staan. Dat is ook wel heel belangrijk. Dat was, dat was wel ja. een beetje in het geval <laughs> uh, met het volkstoneel. Hè, toen het nog echt toneel was. Dat ja. het, het waren altijd dezelfde. Altijd dezelfde. Ja. <laughs> ja. En je kunt ja. toch, hè, ja. iemand die speelt toch op een bepaalde manier theater. Ja, ja, ja. En dat zal hij in iedere rol doen. Ja, ja. En je hebt ook bepaalde personen. Uh, iemand die altijd een burgemeester speelt. Of iemand die altijd een koning speelt. Het zijn allemaal dezelfde karakters die bij een persoon passen. En dan uh, een maar maar, wie, maar wie bij jullie beslist nou wie wat gaat spelen? Wie doet dat? Ben jij dat, de man van de productie? Nee, of? nee, nee. we hebben daar echt een... Uh, voor, dit jaar eigenlijk voor de eerste keer, omdat we extreem veel aanmeldingen gehad hebben voor Petticoat... Toen hebben we echt een voorwaardige auditiedag gehad. Dus het zag er ook echt uit als bij Van den Ende. We zaten hier aan de overkant. En dat noemen dus toch casting, hè? Casting, ja, echte hè? casting. Je ja, had echt een persoon uh, beoordelen nou, of je iets kan, ja of, ja. of de juiste, juiste... Er zat gewoon vijf man zat daar... Ja, er zat dan uh, het creatieve team, de regisseurs die zaten er. er zat het, en er zaten twee mannen van het bestuur zaten erbij... die dan controleerden of ook de rollen daadwerkelijk eerlijk verdeeld werden. Dat er geen, uh, ja, noem het even, vriendspolitiek tussen zat. Want ja, mm -hmm. die regisseurs nemen natuurlijk ook allemaal mensen en dergelijke mee. En uh, ja, daar zijn we toen een volle dag mee bezig geweest. En na, na het einde van de auditie hebben wij eigenlijk alles besproken, iedereen besproken. Toen er is er, uh, want we zaten hier aan de overkant in de Wildert, zaten wij in de gymzaal... En toen hebben wij blaadjes gelegd op de vloer. En toen zijn wij gewoon zo namen bij rollen gaan leggen. En dan zijn we drie uur mee bezig geweest. En toen waren we klaar. Knap. Ja. Ik vind het knap. Zeg, en uh, wie wordt uh, nou zeg maar uh, de Chantal Jansen en de Freek Bartels? Van, uh, wie, wie zijn dat? Uh, de hoofdrolspelers? De hoofdrolspelers, hoofdrolspelers Chantal Jansen wordt dan met ons Janneke de Beer. Ja. Uh, waar we het net al over hadden. En Freek Bartels wordt door de, onze ja, hele bekende gehoord naar in het theatergebied Roy van Geels. Aha. Dat is, uh, dat is onze Freek Dat is op zich een leuke rol hè? Ja. Ja. Zeg, en jullie repeteren hoor ik net in de Kerk Maria Boodschap. Ja. Is het is een vaste repetitieruimte? Hoe komt het ja. daar terecht? Hoe daar terecht? Is het gelukt met, met bisdom, met parochie? Want uh, hij is weliswaar aan de eredienst onttrokken. Maar om daar uh, petticoat uh, op de waaiende jurken weg te zetten... Dat, uh, vindt de pastoor en de bischop dat wel goed? <laughs> of de bischop het goed vindt de pastoor, weet ik niet. Die heb ik niet gesproken. Het, uh, het is destijds toen wij ons, voor, maar, ja, ons vorige gebouw uit moesten, hebben wij gewoon contact ga, genomen met het uh, bestuur van de parochie, de Goede Herder. Hebben we gewoon een verzoek ingediend of dat wij op dinsdagavond uh, gebruik mochten maken van de Maria Boodschap. En dat mocht. En dat is inmiddels uitgerold dat we daar uh, permanent uh, gaan blijven. Totdat het, het gebouw staat te kopen. Dus als er een koper komt, dan, uh, dan is het voorbij. Dan is het voorbij. Ik ja. begrijp jullie ook... Uh, in, in, in, in ruil daarvoor het onderhoud doen van het, ja. het hele gebied, ook het, daarbuiten het groen onderhouden, et cetera? Ja, de bedoeling is, we zijn het nou echt vorm aan het geven nog. Het, het, het, het zit even op een laag pitje, omdat we natuurlijk nou eerst uh, drie weken lang nog uh, non-stop met petticoat bezig zijn, want dat moet als eerste klaar zijn. En dan gaan we met de rest verder, dus het, het stukje onderhoud van uh, het gebouw gaan we doen, uh, ja? de plantsoenen eromheen, dus de entree richting ja? het kerkhof. Want dat, ik kan uh, me herinneren toen jullie bezig waren destijds bij, uh, bij het heem, en met name dus in, in onze grote onze fraaie grote dan waren jullie interpreteren, repeteren en het was me toch een zootje en een, een rotzooi in de lagen ja. Overal bekers en toestanden, wij zeiden van nou, nou, nou, nou, moet het nou zo? Maar nou, zijn dat nu opgezien, allemaal goed uh, voor het... Uh... Opnieuw opgevoed. We hebben ja? ze echt opnieuw opgevoed. Nou, dan hadden ja. ze, hadden ze bij de heemschuur wel eens al mogen ja. leren of zo. Ja, maar toen was ja. ik nog maar net jaren 18. Dan liep ik maar alleen mee, mee te spelen. Maar het feit dat het een kerk is, speelt er ook een rol of zo? Of nee, uh, toch niet? Nee, nee. dat is ja. gewoon uh, eigenlijk toen wij. Uh, ja, ik ben er eigenlijk altijd vanaf het begin af aan heel makkelijk in geweest. Ik nam de productieleiding over. En ik zei altijd: Ik ben geen opruimturk. Ja. Want we hadden onze eigen gebouwen. en nee, Wij liepen s'avonds, iedereen was naar huis. Ja. En wij liet, lieten voor iedereen alles op te ruimen. Ja. Waar zaten jullie eerst? We hebben bij Van Bazou hebben we gezeten. En we hebben gezeten bij, bij, ha bij Haven, hebben we gezeten. En dan hier bij de Wildert. Dus we hebben eigenlijk ja. de afgelopen jaren behoorlijk rondgereisd. En nu hebben we eindelijk onze vaste, vaste plek gevonden, zolang die niet verkocht is. Ja. We maar. hebben nog twee minuten. en kan je Jan nog wel tien vragen stellen. Ja, nou, ik heb het al ook eens, er is heel veel glitter en glamour en show, heel veel show-elementen in de show. Hoe doe je dat? Want uh, het succes van Petticoat en ook nu dus van die nieuwe musical van, weet uh, je nou ik ben, ik ben de naam even kwijt. Van... Ik wil bij de, wil de, bij de Ja, die, de, de, daar zit ook ontzettend veel show bij. Hoe, hoe, hoe krijg je dat van elkaar? Want show-element heb je wel nodig bij een musical. Hoe... Dat gaat ja, lukken? Dat gaat zeker lukken, daar, heb, daar hebben we onze choreograaf voor. En natuurlijk een geweldig kledingteam die zorgt dat uh, de kleding op orde komt. Dus, uh... En de muziek van, van, van Hennie Vrienden, hoe, hoe vind je die zelf? Ja, ik, vind, uh, ik heb het stuk uitgekozen, dus ik vond het helemaal geweldig. <laughs> ik vind altijd, moet in een musical moet er altijd vind ik, een, een bekend nummer zitten. Een nummer wat uh, als je de zaal verlaat, uh, blijft hangen. Uh, heb je heb, heb een favoriet nummer zeg maar, bij, uh, bij, de, bij deze club? Of, uh... nou, ik heb daar heel lang eens naar zitten denken. Van de 21 nummers die dan uh, verschillend zijn... Kan ik er zo wel vijf, zes op noemen. Maar ik vind het mooiste nummer, vind ik nog steeds het nummer Petticoat zelf. Ja. Dat is het nummer. Een, ook een vlot nummer. Op. Het vlot nummer, nummer, het nummer net voor de pauze. Dat noemen, Daar ze, een, dat noemen ze een showstopper. Ja. Dat komt steeds terug. Dat is een heel bekend iets. En, uh, ik ja, kijk ja, dan even, dan heb dan ik dan nog dan. één minuut, uh, Stefan? Heb ik nog één minuut? Ja, nog één minuut. Ik zal zeggen, laat je een stukje petticoot luisteren. Ah, jongen, jongen, ja. ja ik, we moeten gaan stoppen, jongens. Bart, ik wens jou heel veel succes. En ik hoop dat je in ieder geval ook goed uit de kosten komt. En dat je heel veel uh, bezoekers gaat ontvangen. Jullie zitten al op 1600. Ja. Dus uh, nou dat zal vast wel gaan lukken met zoveel bezoekers. Eraan. Ja, ja nou, nou, dan gaat er volgens mij nog een beetje winst draaien zelfs. En daarmee weer, wind, zoek, we... daarmee weer op zoek naar een nieuwe musical. Daar zijn we al lang mee bezig Heel Ik ga er een eind aan maken Jongens, ik bedank jullie voor deze uitzending Dit was Golse Kringen We bedanken onze gasten Rian Bedaf en Bart Aerts Voor hun deelname aan het gesprek